De CDA vraagt je niet naar je geloof, maar wel naar je houding in de samenleving, al dus Buma. Daarmee omarmt hij de conclusie van de commissie Rombouts, die onder meer aanbeveelt dat het christelijke gedachtegoed minder prominent geprofileerd moet worden. De komende nacht wordt de klok weer een uur teruggezet. Dat betekent het einde van de zomertijd en het begin van de wintertijd. Om drie uur vannacht gaat de klok een uur terug, naar twee uur.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 Er zit opnieuw een grote groep Nederlanders vast in de Mexicaanse stad Cancun. Dat komt door een technisch mankement aan een vliegtuig. Ze zouden eigenlijk vrijdag naar Nederland terugvliegen, maar hun toestel is gebruikt om een andere groep gestrande vakantiegangers naar Nederland te brengen. Reisorganisatie Arke meldde dat een vervangend toestel naar Cancun gestuurd werd, maar volgens de passagiers is dat niet gebeurd en heeft Arke de eerstvolgende vlucht naar Nederland gebruikt om de eerder gestrande passagiers naar Nederland over te brengen.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 Nog maar twee weken in Amsterdam. De tijd vliegt, dus Nieuwekerk.nl. Nogmaals goedenavond. Het wachten is nog steeds op de eerste goal bij het voetbal. Tenzij nu natuurlijk tijdens het nieuws in Nijmegen is gevallen bij Ronald van der Geer. Nee, ik kan je alleen blij maken met een uh, gele kaart. Die krijgt uh, <laughs> Kolwijk nu, omdat uh, een corner van hem, die wat uh, kort genomen werd... werd onderschept door Roda Malkiera van wilde. Maar uh, Kolwijk greep in, deed dat niet volgens de regels. Krijgt dus een gele kaart. Het is nog een 0-0 na 19 minuten. Tegenvallen van NEC is dat voor er al na 9 minuten af moest. En vervangen is door Van der Velde. Kwam verkeerd meer na een duel met Montaigne. 0-0 dus nog in Nijmegen. Filip Koken wacht in Den Haag al veel langer op een doelpunt. Ja, al uh, bijna 58 minuten lang en ADO is al uh, zes wedstrijden op rij uh, niet uh, tot een overwinning gekomen in het eigen stadion. En het ziet er ook uit dat dat vanavond niet gaat gebeuren. Of de vorm zou er ineens moeten komen, zoals uh, nu als er een paas door het centrum gaat. Maar die wordt weggehaald door centrale verdediger uh, Haastroep van Willem II... Willem 2 is minder aan de bal dan ADO. Maar is toch wat dreigender als het iemand je balbezit heeft op de helft van ADO. ADO creëert zelf helemaal niets. De verkeerde mensen komen aan de bal achterin. Eigenlijk de mensen die alleen maar moeten afstoppen. 0-0 is het dus na bijna een uur spelen in een tot nu toe wat teleurstellende wedstrijd. En de late wedstrijd komt straks op kwart voor negen uit Venlo. VVV tegen NAC. Nummer 18 tegen nummer 17. En dit is op de achtergrond het geluid van schaatsen uit Deventer. Gio Lippens. Zijn de dames al binnen? We hadden zojuist een prachtige kopgroep met, met Jolanda Langeland, Cindy Vergeer, Danielle Lissenberg en Marleen Elsgeest. Die namen een aardige voorsprong. toen ging een Italiaanse, de enige Italiaanse hier in het peloton aanrijden: Francesca Lollobrigida. Wat een prachtige naam. En zij bracht het peloton terug tot bij de koploopsters. Zodat we nu weer een compleet peloton hebben. Tien rondjes nog. Familie van? Ja, ik weet het niet. Ik denk het haast niet. Gina lijkt me wel iets te oud om haar moeder te zijn. Misschien is het trauma. Oké, okay, we gaan handballen. Emmen tegen hurry-up. Richard van der Made. Wedstrijd 3,5 minuten oud. Het is 2-1 in het voordeel van ENO. Stijf uitverkocht dit duel. Een derby tussen uh, Emmen en Zwarte meer. Een derby vol met emoties waarbij echt elk doelpunt met heel veel kabaal wordt uh, begroet. Hurry-up nu in balbezit, maar Emmen leidt 2 tegen 1. En het vollebal Tilburg tegen SSS. Lars Geerts. Eerste wedstrijd, of eerste set, moet ik zeggen, net begonnen. Het is 1-1 in het voordeel van helemaal niemand natuurlijk, stand gelijk. Tilburg kant met financiële problemen, maar staat wel de nummer 1 in de competitie. Tegen de nummer 5 SSS. Ze hopen een ongeslagen status vast te houden in Tilburg... en ondertussen uit te kijken naar een nieuwe hoofdsponsor. Ja, eindelijk, eindelijk gebeurt er dan iets. En uh, dit is wedstrijd bepalend. Jordens Peters maakt een overtreding bij een corner voor Willem II. Het legt zijn uh, elleboog in de nek van Beugelsdijk. Beugelsdijk gaat meteen uh, zwaar getroffen, zo lijkt het naar de grond. En het uh, wordt als dusdanig uitgelegd dat Wiedemeijer zegt. Jij moet meteen vertrekken. Dit is een opzettelijke overtreding in het uh, 16 meter gebied. En uh, bovendien was dit een redelijke scoringskans voor Beugelsdijk. Ik vraag me eraf of Beugelsdijk überhaupt wat bij had kunnen. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Als je dit uitlegt als een opzettelijke overtreding. Dan uh, kan hij er inderdaad af met Rode Peters. Speelt daar de vermoorde onschuld. Die zegt ik weet werkelijk nergens van. Maar de bal gaat inderdaad op de stip. Willem 2 met 10 man verder. Danny Holla nu achter de bal. Die benutte vorige week ook al een penalty tegen Utrecht. Holla achter de bal. Nog altijd zijn de protesten niet geluwd van de Willem II's. Dit is dan de mogelijkheid voor ADO om op een voorsprong te komen. Holla! En die scoort. Het is 1-0 vanuit de penalty van Danny Holla voor ADO Den Haag tegen Willem II. En dan gaan we naar LEC Roda. Roda voor hier. Er spelen we 23 minuten. Doen we het tot nu toe zonder doelpunten. Is er, zo waren de laatste minuten wel wat gevaar geweest van de NEC. Er was wat dreiging van Roda. Maar de echte uitgespeelde kansen laten nou, we dat betreft nog op zich wachten. Het meest memorabele moment al binnen de vijf minuten. Die vrijheid trap van Leroy George. Die die op de lat schoot. Boven Kurto. Nu Roda wel in de aanval. Probeert Malky te bereiken via flederen. uit een ingooi. Dat mislukt. Maar Roda pakt uiteindelijk de afvallende bal ook weer op. Omdat de NEC wat onzorgvuldig uitverdedigt. Afane. Hij dus in die rol van Nemeth. Begonnen als linksbuiten. Maar zich vooral in de as van het veld ophoudend. bal is middels aan de rechterkant bij Montaigne, De rechtsachter die zoekt, die kijkt. Hupperts, die vorige week tegen Twente zijn eerste doelpunt maakte. Gaat dan wel diep, maar wordt niet gevonden. De beulen wordt het in de as. Combinatie met Donald. Halverwege de helft van de NEC. Linkerkant gezocht. Daar is de Tamata. Geniet wel wat vrijheid. Geen voorzet. bal gaat naar Flederis, Drijft hem wat op richting de linkerpunt. Dan met een, nou, een aardige voorzet. Die uiteindelijk onschadelijk wordt gemaakt. Door Comboy met de borst... In de handen van Babels. Tegenvaller is dus het uitvallen van de smaakmaker Navarone voor. Hij is vervangen door Nick van der Velde. Het is 0-0 naar 24 minuten. De marathon in Deventer. De finish is die finish is nabij, want we hebben nog drie rondjes te rijden, terwijl het teleton nu hier voorbij komt aan de finish. We hebben nog een compleet peloton, minus natuurlijk de dames die langzamerhand zijn afgegaan door het toch wel het verschoeiend hoge tempo. Met name die koptop met Danielle Lissenberg, met Jolanda Langeland. Vorig jaar nog de winnaar van de Hollands-Venetie, toch de klassieke natuurreis. Ja, die dames die maakten wel tempo, maar door dat werk van die Italiaanse, en natuurlijk ook nog afgemaakt door Voske Tamar van der Waal. Want die reden uiteindelijk het Positieve vaartje dicht naar de koplopers, is dat hele telefoon weer bij elkaar gekomen. En kijk naar het telefoon dat passeert. Karin kleinbeuter daar aan de leiding met nog twee rondjes te rijden. Nog twee rondjes, en dan draait het dus uit dat die massa sprint van de op, Dat is de vrouw in het oranje leiderspak. Die heeft na twee wedstrijden de meeste punten verzameld. Maar natuurlijk ook Foske de van der Waal. Vorig jaar, nog winnaar in de Nederlandse marathon. Zowel op Natuurreis als op kunstreis. Op kunstreis ging het zelfs beter dan op Natuurreis. Want daar wilden het lang niet altijd drukken. En daar een valpartij, een hele vervelende valpartij. Twee vrouwen die aan de binnenkant van de baan gewoon vol doorgaan. En hier zie ik ook uh, nog een dame hier vlak vol uh, onderuit gaan. En nog... Rondje voor het einde. Want de rest rijdt natuurlijk allemaal vol door. En dan zullen we maar eens even zien wie er dadelijk hier als eerste over de streep komt. Is het dan inderdaad een van die snelle sprinters? Dat moet nog haast wel? Tal misschien wel. Die zou het misschien ook wel kunnen. Maar daar gaat het verbellen. Wie gaat er hier als eerste over de streep komen? We zitten hier in de laatste meters van deze marathon. En het is, ja, ik denk Elma de Vries die hier gewonnen heeft. Ik zou zeggen Elma de Vries die hier de wedstrijd wint. Wat zou haar tweede wedstrijd betekenen? Nou, op. ...de natuurreis van dit seizoen. Want ook uh, afgelopen week was ze de snelste in Utrecht. Ik denk dat ze de schaats nog iets eerder over de lijn uh, duurt dan de concurrentie. Elma de Vries dus voorlopig in mijn ogen de winnares van deze marathon. You said you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 It's supposed to be. Nummer heet No More en het is van Babysitters Circus. Gio Lippens heeft de uitslag. Was het inderdaad Elma de Vries die als eerste over de finish ging? Ja. ...op de eerste indruk afgaan. Het was Elma de Vries inderdaad hier als eerste over de kwam. Het duurde nog langer hoor, voordat de jury uiteindelijk na het bestuderen van de fotofinish tot uh, ja, uitsluitsel kwam. Maar na een uh, dikke anderhalve twee minuten kwamen ze toch uh, tot de conclusie dat uh, het inderdaad Elma de Vries was. Die haar tweede overwinning dus alweer voor dit nog korte seizoen op uh, kunsteis zomaar uh, boekt. En Dat uh, zegt uh, heel veel over de vorm waarin Elma de Vries uh, verkeert. Het zou ook nog veel kunnen beloven voor het lange baanseizoen, maar laten we daar maar niet te veel op uh, vooruitlopen. Dan uh, op de tweede plaats, Voske Tamer van der Wallen, die lijkt heel boos Is in gesprek met de jurylid hier tegenover me. En die gooit zojuist, door uh, ze, uh, bescherm hoe die gooit ze zojuist uh, gewoon uh, naar beneden. Trouwens, het is niet Voske Tamer van der Wallen, het is een ploeggenote, Jolanda Langeland. Daar is dus iets mee gebeurd, die gooit uh, die uh, bescherm daar naar beneden. Het is ook zo'n klein opdondertje uit de Groningen en die is moest werkelijk. Ik ben benieuwd wat daar gebeurd is, maar dat zou ongetwijfeld uh, met iets te maken hebben met die valpartij. Dat rondje voor het eind op de derde plaats staat. Is vandaag bij de vrouwen gefinished. Maria Sterk stond eerder ook al op het podium dit seizoen. Dus wat dat betreft hebben we een vertrouwd podium met Elma de Vries, Fosca Tama van der Wal en Maria Sterk. De Elma de Vries zometeen dus bovenop dat podium. Zij mag daar de bloemen in ontvangst gaan nemen. En dan gaan we kijken naar de marathon bij de mannen. Het zal ook mooie strijd geven. laatste stand die we bij Emmen en omstreken tegen Hurry-Up was 2-1. Richard. Nu is het 6-4 in het voordeel van ENO dat toch het best aan deze derby is begonnen. Op dit moment ligt het spel even stil vanwege een blessure bij Toby Trouw, een van de opbouwers van ENO. Een wedstrijd stijf uitverkocht dus met ongeveer 2000 mensen. Twee broers tegenover elkaar als coaches en twee ploegen. Hemelsbreed, 7 kilometer bij elkaar vandaan. Emmen uit de stad en Zwartemeer, hurry-up van het platteland... De ploeg die de afgelopen week uitstekend handbal heeft laten zien met drie overwinningen op rij. Maar nu toch wat uh, ja, zwakjes aan. Dit duel is begonnen. De inhoudrace weliswaar wat heeft ingezet. Maar zojuist een doelpunt gezien van Leon van Schie. De cirkelspeler van ENO nu de cirkel gezocht bij hurry up En dan de kans in de breakout ENO. Dat is een uitstekende bal. Heel ver aangegooid door de keeper. En dan met heel veel effect binnengeschoten door de rechterhoekspeler Peter Lambert. En zo slaat ENO voor het eerst in deze wedstrijd een gat van drie doelpunten. Kan Snel in de tegenaanval met Neutenboom. Maar die bal wordt afgefloten door de scheidsrechters. En zo staat het na 13 minuten handbal in de eerste helft. Dus 7-4 in het voordeel van ENO, de thuisploeg. En ook even standje halen bij het volleybal. Tilburg-SSS, Lars Geert. Nou, standje, standje. Zeg maar stand. Het is 15-7 maar liefst in het voordeel van SSS. Die gunnen Tilburg helemaal niks in deze wedstrijd. Moet ook gezegd worden dat Tilburg tot op heden ontzettend slecht aan het aanvallen is. Drie, vier pogingen nodig heeft om die bal over. Het net en op de grond te krijgen. Ja, dan krijg je zo'n stand. Dan krijg je inderdaad 15-8. Inmiddels de voorsprong van SSS. Gewisseld is er ook al aan de kant van Tilburg. Danens is er ingekomen in plaats van Christiaansen. Want Christiaanse, een van de belangrijkste aanvallers aan Tilburgse zijde, die presteerde helemaal niks tot nu toe. Nee, het is SSS dat wat heel goed verdedigen. En een redelijke aanval tot nu toe de voorsprong heeft. En een flinke voorsprong ook. 16-8 is die inmiddels. Dan gaan we schaatsen in Montreal. Niels Kerstelt haalde de halve finales uh, op de 500 meter. Sebastian Timmerman kijkt ernaar. En ik kan nu uh, vertellen dat hij uh, volgens mij de finale heeft gehaald op de uh, 500 meter. Hij had een hele zware halve finale. Hij moest het namelijk opnemen te tegen de ijzersterke broers Hamelin uit Canada. Charles Hamelin is uh, de Olympisch kampioen. En zijn broer is François Hamelin. Maar die laatste ging ongelooflijk hard onderuit. Het was wel duidelijk dat die broers de beste van de, deze halve finale waren. Want die hadden na anderhalve ronde al een behoorlijke voorsprong op de rest. Onder wie dus Niels Kerstelt. Maar toen kon François het tempo van zijn broer Charles niet meer bijhouden. Hij ging heel hard onderuit en verlaat nu een beetje groggy de baan. En dat was wel in het voordeel van Niels Kerstelt. Die schoof door van plaats 3 naar plaats 2. En wordt uiteindelijk ook tweede achter die Charles Hamelet. Dat betekent dus dat we Kerstelt later vanavond gaan terugzien in de A-finale van de 500 meter. Maar dat betekent ook dat hij nu al zeker is van een Olympische nominatie. betekent een eerste stapje in de richting van de Olympische Spelen van Sochi over anderhalf jaar voor Niels Kerstelt. Vorige week bij de eerste Wereldbekerwedstrijden in Calgary behaalde Jorien Termors als enige Nederlandse nominatie. En nu kunnen we dus Niels Kerstelt daaraan toevoegen. Later vanavond, dus in de A-finale op de 500 meter ook. En dan gaan we naar Adel en Haag tegen 2. II. 2 met tien man, want Peters is eruit gestuurd... en hij heeft de twijfelachtige eer om de eerste speler van dit seizoen te zijn... met twee rode kaarten. En dat is toch knap in de tiende ronde, Filip Koken. Ja, dat is uh, bijzonder knap. En het is ook wel een... Uh... Ja, een bepalende rode kaart en uh, vooral die penalty uh, die daaraan uh, ten gevolge lag. Uh, want uh, ja, eigenlijk op eigen kracht kon Ado nauwelijks een kans creëren in de tweede helft. En ook na die uh, benutte penalty overigens, wel benut natuurlijk, ja, kan uh, Ado nauwelijks uh, geïnspireerd voetballen. Het speelt de bal maar heen en weer en het hoopt eigenlijk het zo op 1-0 uit te kunnen spreken. Het is uh, armoedig voetbal tot nu toe van Ado. Ja, dat heeft Peters dan toch voornamelijk aan zichzelf te wijten. Ik vind die rode kaart overigens een tikkeltje overdreven. Ik denk dat er geen haan gekraaid zou hebben naar scheidsrechter Wiedermeijer... als hij het gelaat had bij Geel en een rode kaart. Maar goed, Peters kan alleen maar zichzelf aankijken... want hij brengt die scheidsrechter in de gelegenheid om het wel te kunnen doen. Hij legt die elleboog in de nek bij Beugelsdijk, bij die corner. Bij die corner. En uh, ja, Beugelsdijk die gaat inderdaad wel gewillig neer. Maar ja, waarom zou je dat ook doen? Waarom maak je zo'n overtreding? De penalty is heel erg logisch... En ja, dat je Beugelsdijk dat die neergaat, ja, dan kun je Beugelsdijk niet kwalijk nemen. Welke speler zou dat niet doen? En uh, dus krijgen we een penalty en een rode kaart. Ja, die rode kaart, daar zullen we nog wel wat over horen na afloop van deze wedstrijd. Want uh, met name Streppel, de trainer van Willem II, die was daar woest over. En ongetwijfeld, maar ja, die is niet helemaal objectief. We hebben nu nog een vrije trap bij het 16 meter gebied van Willem II. Waar die wordt ingebracht en Mul, die pakt hem klem vast... naar die vrije trap van Sherry. De verdediging is overigens wel hersteld bij Willem II. Want Mulder, de middenvelder, die is naar achteren gezakt. Die staat nu in de laatste linie. Die heeft de positie overgenomen van Peters. Podervijn is naar de kant gehaald. En Huscher, die vorig jaar rond deze tijd nog bij ADO speelde... die speelt nu op het middenveld, een beetje vanaf de linkerkant... bij Willem II. Zo gaat Willem II met een mannetje minder nog proberen... om een gelijkmaker te forceren. We hebben ze nog ruim een kwartier voor. 1-0 nog altijd de tussenstand bij ADO tegen Willem II. Nog leuke dingen gezien in Nijmegen bij NEC Roda, Ronald? Even nadenken. Nee, nee. We spelen 35 minuten. 0-0. Uh, nee, die aardige dingen stapelen zichzelf niet op. Dus we hebben uh, inderdaad wel iets aardigs gezien. Daar waar NEC het meest gevaarlijk is geweest... na minuut of vijf in de vrije trap van George op de lat... heeft Afane nu dat kunststukje herhaald. Niet helemaal namens Roda. Mocht dan ook op ongeveer gelijkwaardige afstand een uh, vrije trap nemen. Alleen uh, deze werd door Babels uiteindelijk nog uit de goal geslagen. Babels ging wel uh, toen die bal over de muur ging naar de hoek. Glee uit en moest volgens, ja met een hele rare handeling... die bal naast de goal duwen. Dat lukte. En dus is het uh, nog altijd 0-0. De corner die uh, volgde, leverde niets op. NEC met Van der Velde. Dit is aardig. In de as van het veld. Polson. Met een uh, bal die hoog over de wol gaat. Van Kurto. Die net wel even de amusementswaarde in zijn eentje wat verhoogde. Door een bal die hij teruggespeeld kreeg aan de voeten. Uh, ja, dan moest hij natuurlijk wegtrappen. Daar is hij niet zo heel goed in. Dat meevoetballen, Die Poolse doelman. Hij schoot hem aan tegen Leroy Georgie. Die bij hem in de buurt was. En toen had hij zijn doel bereikt. Want toen mocht hij hem namelijk wel oppakken. Kon hij die bal uit de lucht vangen. En kon hij hem uh, gewoon in het spel brengen. Op de manier waar hij er dan wel goed in is. Namelijk gewoon uit de handen en zonder enige bedreiging. Maar mee voetballen, nee. Dat is deze Poolse doelman niet gegeven. Die nu de ene bal inwisselt voor de ander. En dan uh, vervolgens een doeltrap moet gaan nemen. Nee, we hebben Roda gezien dat uh, met name toch wel vanuit de reactie speelt. Zoiets heeft van, nou ja, NEC speelt thuis. Kom maar. Uh, laat maar zien hoe, uh, hoe goed je bent. Nou, NEC kan met dat initiatief niet zo heel goed omgaan. En Roda is een paar keer in de omschakeling wel wat gevaarlijk geweest. Maar niet meer dan dreigend. Want echt uh, veel optredens heeft Babels nog niet achter zijn naam staan. Roda nu met Tamata, lange bal. Thank <laughs> you. Komt recht op de helft van de NEC. Wordt daardoor van Eijden weggekopt door George. Aan de rechterkant met kunstig vliegenwerk binnengehouden. Maar dan vervolgens wel over de lijn geschoten. Maar dat komt omdat er een Roda-speler in de buurt was die die bal nog aanraakte. En dus mag nu Michel Breuer aan de rechterkant. Een beetje voor de middenlijn aan de rechterkant van de NEC gaan ingooien. Alles loopt zo'n beetje weg. Nou, ten voorde komt zich dan wel melden. Het wordt uiteindelijk Leroy George aanname met de borstbal terug naar Breuer. Dan een ja, bal door de lucht op hoop van zegen. Waar Van der Velden dan iets mee moet, maar niets mee kan. En vervolgens maakt Breuer overtreding op als die de bal wil ontvangen. Nee, het, de hoogtepunten stapelen zich in de eerste 37 minuten nog niet op. We doen het in Nijmegen met 0-0. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day.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 Love. James, I just want to make love to you. Tilburg werd onder de voet gelopen door SSS nog steeds, Lars. Ja, nog steeds wordt het een setpoint voor SSS. Sterker nog, het is een hele batterij setpoint voor SSS. 24-18 is het. Zojuist was het Jasper Dievenbach van Tilburg. die het onvermijdelijke nog even kon uitstellen. Maar nu zal het toch wel moeten gaan gebeuren. Maarten Lejeune mag gaan serveren voor Tilburg. Heeft een uitstekende verdediging van SSS tegenover zich staan. Heeft nog niet veel gepresteerd bij die service. En dat doet hij dit keer ook niet. Want hij serveert hem vol op de netband. En geeft zo het punt cadeau aan SSS. dat de eerste set pakt met 25-18. Er werd veel gewisseld aan Tilburgse kant, maar het lek is zeker niet boven. De basis 6 mag het weer gaan proberen vanaf de tweede set. Maar ik geef ze weinig hoop als ze de aanval niet terug weten te vinden. SSS, als ze blijven verdedigen, zoals ze verdedigen tot nu toe... dan winnen ze deze wedstrijd. Dat kan niet anders. Het is 25-18 in de eerste set. 1-0 voor SSS. In tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse topzwemmers komt Jurie Verlinde wel gewoon in actie bij het Open NK-korte in Amsterdam. De Limburger is na zijn Olympische vuurdoop van afgelopen zomer volop in training. En er heeft ook alweer een paar wedstrijden op zitten. Dit weekend, in het Sloteparkbad... heerst Verlinde van als vanouds op de Vlinderslag. Gisteren won hij de 200 meter. En vandaag was hij ook de beste op zijn favoriete afstand... de 100 meter Vlinderslag. Bob van der Tak en Verlinde. Ja, Jorie, drie maanden na Londen. En uh, hoe is het om weer te racen? Ja, goed. Uh, dit is eigenlijk mijn derde officiële wedstrijd een beetje. Uh, ik had al de, de, de World Cups gedaan in Stockholm en Berlijn... Het is gewoon leuk om nu weer uh, sowieso een eigen bad te zwemmen. En uh, nationale kampioenschappen, ja. Ik ben hier voor mezelf, voor, voor mijn tijden en voor, voor strategieën. En uh, wat uiteindelijk een plak oplevert, ja, dat is leuk. Maar dat is, uh, dat is niet de doelstelling. Dus uh, gewoon goed racen. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk. En je bent er ook alweer vroeg bij in het seizoen. Ja, ja in vergelijking met de rest ben ik gewoon weer vroeg begonnen met racen. En met, met wedstrijden zwemmen. Uh, ik heb toch gewoon vijf weken vakantie gehad. Uh, 10, 10 september of zo ben ik weer begonnen met trainen. En gewoon langzaamaan weer die wedstrijden meepikken. Uh, en dat is gewoon allemaal in voorbereiding op, uh, ja, op de komende twee maanden. Met uh, toch een EK-korte baan en een WK-korte baan voor de deur. De meeste andere Nederlandse zwemtoppers... die laten het korte baanseizoen aan zich voorbij gaan. Die hebben wat langer nodig om weer op gang te komen zeg maar, naar Londen. Uh, jij had niet de behoefte om even uit te blazen? Nou, ik vind het sowieso super vet om tegen de beste ter wereld te racen. En ik denk, als ik in het mannenzwemmen kijk... zeker als je de uitslagen ziet van de World Cups... dan zijn er, uh, is er een heel groot aantal deelnemersvelden... Dat, dat aangeeft dat de mannen echt goed bezig zijn. en ja, Gewoon lekker hard racen tegen de beste van de wereld... En, Um, ja, weet je, mijn starts en mijn keerpunten zijn er gewoon niet goed genoeg. En ik wil er gewoon voor zorgen dat ik straks in Rio, dat ik gewoon als ik een start maak, net zoals de bij de vrouwen, gewoon ook echt voorlig. En voor mij geldt gewoon dat ik het duizend keer moet doen voordat ik het, voordat ik het goed kan. En ja, wat is dan de, beste, de leerschool om, uh, om dat tegen de beste van de wereld te doen? Je liet net even het woord Rio al vallen. Is dat al wat nu al in je hoofd zit? Ja, ja, tuurlijk. Kijk, uh... Maar Londen is nog maar net achter de rug. Ja, en, maar juist daarom dat het zo vers is... Uh, weet je echt wat het is uh, wat de Spelen zijn. En, uh, ik had er voor, voor Londen had ik over de Spelen gehoord. Ik had er dingen over gezien, ik had erover gelezen. Maar nu ik het zelf meegemaakt heb... Ja, kan ik niet anders zeggen als dat dit wil ik minstens nog één keer meemaken... En, uh, het schema dat we elke dag krijgen van Martin staat rechtsboven aan het logo van Rio. Dus of ik het nou wil of niet, ik word er toch wel aan herinnerd... dat Rio echt de doelstelling is uh, met het programma waar, waarin ik ben ingestapt. En uh, ja, weet je, dat is gewoon fantastisch. Ik heb gewoon nu dit vooruitzicht en uh, het houdt me zo gemotiveerd... om elke dag nog steeds het maximale te geven. Ja. ja, ik vind het geweldig. In Londen werd je zesde op die 100 meter vlinderslag. Hoe kijk je daar nu op terug eigenlijk uh, drie maanden later? Ja kijk dat is geweest en um, ik heb echt ook uh, in de eerste week dat ik weer begonnen ben ben ik pas met Martin die race gaan analyseren je weet je dan zetten alle emotionele gedachten zijn weg en dan kun je rationeel gaan kijken naar je race en op dat moment was de conclusie van Martin ook van ja ik zou niet inzien waarom dat jij niet met een medaille naar huis was gegaan en um, ja dat, dat zette mij ook al aan het denken weet je vier jaar geleden miste ik de spelen en Afgelopen zomer um, kom ik na de rand tot inzien dat ik tot de medaillekandidaten behoor. Dat is zo'n ommekeer uh, in je carrière. Dat, ja, dat geeft me wel enorme stimulans en boost voor de, voor de komende vier jaar. Dat ik van mezelf weet dat ik er echt bij kan horen. En nu is het zaak om, uh, om dat ook echt te gaan doen. En dat was zwemmer Jody Verlinde. We hoorden meer in gesprek met Bob van der Tak. Nijmegen, nog steeds geen doelpunten bij Ronald van der Gier. 0-0, half minuutje nog, maar we zitten wel middels in de extra tijd. Als Roda nog een keer probeert gevaarlijk te worden met Afane in de as van het veld. Tamata meldt zich aan de linkerkant. Stel van het strafsloopgebied zal nu een voorzet volgen. Die volgt wordt weggekopt uit het strafsloopgebied door Paulson. en opgevangen door Kolwijk. Aardige aanval gezien van de NEC. Rex en ten voorde combineerde eigenlijk met z'n tweeën om Biemans heen en uiteindelijk mocht Rex schieten de deen, maar kon Kuto. En een schot van afstand van Donald namens Rode JC, dat net naast de goal van Babels ging. Nu ten voorde nog een keer met Rex, wat aan de rechterkant. Oh, handige beweging om Danilo heen. Een goed rugdekking gegeven door Biemans. En dat is het laatste wat we meemaken in de eerste 45 minuten tussen NEC en Rode JC. We doen het met, met vrije trappen die er net niet in gingen. En derhalve gaan we dus met 0-0 rust. Emmen tegen Hurry op het handbal, Richard van Maarden. Acht minuten nog in de eerste helft. Een heerlijke eerste helft tot nu toe. 11-8 in het voordeel van ENO en nu een strafworp voor Hurriup. En vanaf de bank komt dan bij de ploeg uit Zwarte Meer naar voren de IJzerlander Christine björk Die al goed was in de eerste helft voor drie doelpunten. ENO wisselt even van keeper. Takken staat nu tussen de palen en stopt de strafworp. Van Huryup doet dat uitstekend met zijn rechterhand. En dan kan ENO snel weg in de tegenaanval. Maar Huryup verdedigt ook snel weer terug. Het is een wedstrijd met sowieso heel veel snelheid. En dat is natuurlijk leuk om naar te kijken. Het is fysiek vooral. Huryup speelt een zeer fysiek spelletje. ENO wat meer dynamisch. En de thuisploeg krijgt nu een vrij worp mee. na een dealfout van een van de spelers van Huryup. Leon van Schies staat op de 9 meterlijn. Gooit hem naar, Leon, nee, naar Erik Huizing. De speler op middenopbouw En dan moet het tempo bij ENO. Omhoog gaan. ENO dat zich in deze eerste helft, dus van zijn goede kant laat zien. De afgelopen weken absoluut niet goed in vorm. Maar nu zeer goed in deze derby tot nu toe tegen Hurry-Up. De bal gaat nog steeds rond in de opbouwrij van ENO. Nu wordt er uitgestapt door Hurry-Up. Het is trouw die de bal krijgt. Wordt dan een overtreding gemaakt door Aldring. Dan gaat de bal naar Huizing. Weer een overtreding van Hurry-Up door Postema. Die daar aan de schotarm Huizing vasthoudt. Is dat een twee minuten tijdstraf? Dat is het niet. En dus ligt het spel hier weer even. Te in Emmen en is het dus nog steeds 11 tegen 8 in het voordeel van het thuisploeg. Als nummer 18 thuis speelt tegen nummer 17 uh, uh, ja, al, al zo vroeg in het seizoen, 10 wedstrijden pas gespeeld en toch al een echt degradatie duel, Frank Wieluit. Ja, zo mag je het ook gewoon noemen. Zo uh, voelt het ook aan hoor, Hier qua spanning voorafgaand het wordt een beetje uh, ja, weg, ja, gelachen, niet zozeer. Maar een beetje schouderophalend. Zo van ja, ja, het is nou eenmaal zo. En het seizoen geeft er aanleiding toe. En je mag van beide vrezen dat ze hier voorlopig nog wel in de onderste kontraaien blijven hangen. Dus moet je maar vooral zorgen dat je zo snel mogelijk niet meer de onderste bent. En dat probleem aan een ander laat. Het is uh, vooral het probleem van VVV. We gaan even naar ADO. Want daar is het duel definitief beslist met nog drie minuten te spelen... De benut van Duinen. Een kans krijgt een voorzet van de linkerkant van Jansen. En hij tikt hem heel makkelijk binnen. Het is 2-0 voor Ado. Nadat Mulder namens Willem II een bal in de opbouw kwijtraakte. En nu wordt het wel een keer goed uitgespeeld door Ado. 2-0, ik denk dat het beslist is. Frank, jij was bezig. Ja, om te vertellen dat je zo snel mogelijk van die 18e plaats weg bent. Want zo rond de 10e. Tiende... Uh, speelronde, dat zeggen trainers dan altijd. Dan weet je wel ongeveer waar je staat voor wat betreft het seizoen. Nou ja, dat is voor deze twee ploegen wel uh, duidelijk. Nak heeft een serieus probleem. Heeft dat in die mate onderkend dat ze John de afgelopen weken uh, eruit gekieperd hebben. De trainer voor hem in de plaats zit vandaag Adrie Bogers als uh, hoofdtrainer op de bank. En die heeft trouwens een paar wijzigingen doorgevoerd. Niet zo gek veel veranderd aan het elftal. Maar wel bijvoorbeeld uh, Seuntjes in het elftal op het middenveld gezet. Op de plek van uh, Hadou hier. Die nu dus uh, op de bank zit. En Verbeek in de aanval voor Schalk. En Verbeek is een vleugelaanvaller. Dat betekent dat Lurling in de punt van de aanval staat bij NAC. Dat zijn de wijzigingen. En Adrie Bogers onderbouwt dat met... Ja, je moet ook niet gelijk alles gaan veranderen. Want echt heel erg oneens met de visie van John Karelsen was ik het ook weer niet. Dat zegt natuurlijk ook wel het een en ander over uh, hoe uh, nodig het ontslag van uh, Karelsen was. Maar Adrie Bogers is natuurlijk wel een ander persoon dan Karelsen. Misschien is dat dan wat uh, NAC nodig heeft. ...in de aanloop naar deze wedstrijd die natuurlijk heel erg belangrijk is. NAC, nog geen uitwedstrijd, gewonnen dit seizoen. VVV, nog geen thuiswedstrijd, gewonnen dit seizoen. En dat betekent dus automatisch dat als je wat moet invullen qua stand om te gokken voor een flesje wijn... ...dan zou ik zeggen 0-0 bij rust, 0-0 Eindstad. Dan kom je een heel eind in de buurt zeker ook omdat beide ploegen ook nog de nodige moeite hebben om uh, te scoren. In uh, nou, dat moeten we even afwachten of dat dit duel ook zo is, want beide defensies zijn ook niet zo heel erg op orde. VVV-trouwens, Ton Lokhoff daar de trainer, die vindt wel het een en ander van uh, het ontslag van zijn maatje. John Karelsen. Niet in het minst natuurlijk omdat Lokhoff zelf ook ooit is ontslagen bij uh, NAC. En uh, hij wilde er wel het nodige over zeggen, maar niet voorafgaand aan deze wedstrijd. Want stel je voor dat je die club in Breda daar een beetje mee triggert. Dat kan hij vandaag als hoofdtrainer van VVV natuurlijk totaal niet gebruiken. Dat zijn de, de spelletjes voorafgaand aan dit duel. VVV houdt zich vast aan de, de eerste helft tegen Feyenoord vorige week. Toen het goed ging, het 2-0 voorkwam. Dat het rust misging, dat vergeet je dan maar liever. Dus stel je dezelfde basis zelf op als toen tegen Feyenoord. Nou, NAC heeft thuis met 3-0 verloren van Vitesse. En dus inmiddels een andere hoofdtrainer. En dan veranderen er automatisch. Het nodige in het elftal. De grootste overwinning ooit in 1960 voor VVV. 6-1 werd het toen hier. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat we vanavond zoveel doelpunten gaan zien. Daar staat simpelweg te veel spanning voor op dit duel. Benieuwd hoe dat gaat uitwerken. Voetballend mogen we niet zo gek veel verwachten. Spanning mogen we ook verwachten. En vuurwerk voorafgaand aan deze wedstrijd. En ik zei nog zo, ik heb dat liever in de wedstrijd. We gaan afwachten of dat ook het geval is. Emmen hurry up, met handbal. Ries van de Maren slotfase eerste helft en Hurry Up is knap teruggekomen van 11-8 tot 11-11. Nu balbezit voor de thuisploeg voor ENO dus met het schot vanaf middenopbouw van 10 meter in de kruising binnengeschoten. Uitstekend doelpunt van de Duitser Marco Kerenberg. ENO heeft drie buitenlanders in dienst. Twee Tsjechen en dus de Duitser die zojuist de 12-11 op het bord laat noteren. Aan de andere kant bij Hurry Up ook drie buitenlanders met een speler uit Litouwen, een Let en ook nog iemand uit IJsland. Nu dus Hurry Up in de Aanval. Maar af en toe veel slordigheden. Daar heeft Hageman, oudspeler van ENO, geluk. Dat de scheidsrechter een overtreding heeft gezien. En dus een vrije worp voor Hurry-up. In de slotfase dus van de eerste helft. Drie minuten nog. Soelman wordt aangespeeld. Flink verdedigd daar door Leon van Schie. Die vol het duel ingaat. En weer een straf. Of een uh, vrije worp moet ik natuurlijk zeggen. Voor Hurry-up. Snel genomen. Tweeënhalve minuut nog. 12 tegen elf. Het schijnschot van Soelman. De bal op de paal. En dan in de rebound. Wordt de bal toch gepakt door Schellekens. 1 dan. Snel weg met Toby Trouw. Geeft de bal kort aan Huizing. Huizing terug naar Van Schi. En dan even temporiseren aan de kant van ENO. Er wordt flink geslagen. Ook op de trommels. Hier voor mij door het thuispubliek. Fanatiek natuurlijk, zoals altijd in deze derby. Die leeft. Het is het gesprek van de week op straat bij de mensen die zoveel om handbal geven in deze regio. En nu in de laatste minuut van de eerste helft nog altijd het bal bezit aan de kant van ENO. Het is weer Huizing die de aanval opzet. De bal gaat naar de rechterhoek. Het is Lambert met het schot. En de... Een goede redding van Van Huisstede. De keeper van Huryup die die bal er goed uithaalt. En dan ligt het spel weer eventjes stil. Kijk ik naar het scorebord en is het 12 tegen 11. Spanning dus volop in deze derby. 1-0 Leidt. Ja, door Den Haag tegen Willem II krijgt toch nog een ja, zeg maar gewoon normale uitslag. Philip Koken. Ja, het is een normale uitslag. Uh, niet een normaal verloop van de wedstrijd, maar inderdaad een normale uitslag. Uh, ADO gaat voor het eerst dit seizoen een thuisoverwinning boeken. En voor de tweede keer in het kalenderjaar 2012. Maar het heeft daar heel veel moeite voor nodig gehad. Overigens, Willem II had ook uh, niet zoveel recht op... Uh... Een resultaat hier, want het heeft heel goed verdedigd, heel consequent, heel secuur verdedigd. Maar heeft aanvallend ook weinig kunnen creëren. Een paar halve kansen, meer niet. Nu dan uh, de Haastrup op de helft van Ado. Probeert nog een keer een aanval op te zetten. Wordt het spel verlegd naar Huscher, Maar daar komt invaller Malone in. Malone die nu rechtsback speelt in plaats van de geblesseerd uitgevallen Omeru. En nu wordt Torsta nog een keer weggestuurd. De tegenaanval van Ado, die wordt eruit gehaald door Mulder. Die dus nu centrale verdediger speelt naar de rode kaart van Jordans Peters. Het beslissende moment in deze wedstrijd. Want uh, tot dat moment leek het uh, af te steven op een gelijkspel, op een 0-0. En daarna, na de overtreding van Peters, de rode kaart en de penalty van uh, Holla knakte er ook iets uh, bij Willem II. Gingen ze heel veel risico nemen om iets te forceren, om een gelijkmaker te forceren. En dat leidde dan wel weer tot heel veel ruimte. Aanvallend gezien voor Ado en wat kansen. Bijvoorbeeld voor Van Duinen, voor Toorstra en ook voor Sherry. Die werden allemaal niet benut. Maar Van Duinen deed dat dan uiteindelijk in de 87e minuut wel. En toen werd het 2-0. En dus kan Maurice Stijn eindelijk weer zijn een thuiszegen op zijn konto gaan bijschrijven. We hebben nog een paar seconden te gaan. Nog zo'n 20 seconden. Willem II heeft zich ook al neergelegd bij de nederlaag die eraan komt. Wellicht nog één voortzet kan ik komen. Als Joachim daar om de bal vraagt. Maar die komt aan Koppen toe. En Kontoor staat zelfs een om die bal daar weg te werken. En dat doet hij heel behendig. dat doet hij heel goed. De laatste seconden van deze blessuretijd tikken weg. En dan wordt dit, want nu wordt er afgefloten, inderdaad de 33ste wedstrijd op rij in de eredivisie voor Willem II. Waarin het niet tot een overwinning kan komen en ook niet tot een gelijkspel. En dat betekent een record. En dat vorige negatieve record dat stond dan op naam van FC Den Bosch. En dat was dan tussen 1990 en 2022. Het geval. Ja, we houden echt alles bij qua statistieken in het beroepsvoetbal. 2-0, dat is de uitslag. ADO wint hier thuis van Willem 2. Nou, als we het toch over statistieken hebben. Uh, ADO komt ermee op 14 punten uit 10 duels. En Willem 2 blijft op 6. En daaronder staan nog NAC en VVV. Maar die spelen vanavond tegen elkaar. Dus uh, wellicht komt er eentje of over Willem 2 heen of gelijk met Willem 2. Uh, we wachten het af later op de avond. We gaan nu even kijken of het uh, 12-11 gebleven is uh, bij uh, de rust bij Emmen Hullijup. Ries het nog steeds niet duidelijk. 14-12 is het op dit moment voor ENO. Want de eerste helft loopt nog altijd 23 seconden nog op het bord in deze levendige eerste helft. Want dat is het vooral een wedstrijd in een hoog tempo. En nu een time-out aangevraagd door Joop Viegen. De ervaren coach die hier in het verleden al eens uh, trainer was bij ENO. Landskampioen werd ook veel successen als speler behaalde. De afgelopen twee jaar ging hij naar de grote concurrent naar Up, Boekte daar ook veel succes. Haalde de club eigenlijk weg uit de anonimiteit. Haalde zelfs met Hurry-Up uh, Europees handbal. En keerde nu toch wel wat uh, verrassend voor heel veel mensen. Terug op het oude nest bij ENO. En zijn broer Rob Viegen, misschien wel een uh, vriendendienst. Nam het uh, over als coach van Hurry-Up. Uh, uh, 23 seconden, zei ik. En zo is het inderdaad nog te spelen. En die laatste 23 seconden gaan nu in met balbezit voor ENO. Zes man in de verdediging bij Hurry-Up. Daar de keeper achter, Guido. Die het ook goed doet in de eerste helft en een prima aanval van ENO met heel veel beweging. En het doelpunt wordt dan gemaakt door Valken. En zo is het 15-12 en heeft de ENO dat verschil van drie doelpunten toch weer te pakken en is het ook direct rust. En zo is het dus 15-12 na 30 minuten handballen hier in Emmen voor de thuisploeg. En in Deventer rijden de mannen inmiddels hun marathon. Wie is de favoriet vanavond Gio? Ja, we hebben veel favorieten, maar ik denk dat toch wel meteen aan Arjan Sprouting gaat. De sprinter heeft ook alweer een marathon gewonnen dit seizoen. rijdt natuurlijk ook voor de op papier in elk geval sterkste ploeg hier in het marathon peloton. De ploeg van BAM, die met vier rijders maar mag starten, zoals alle andere ploegen. Maar eigenlijk eh, liever een vijfde rijder erbij had gehad. Dat is Bob de Jong geweest. Bob de Jong die natuurlijk ook eh, ja, onderdak heeft gevonden bij BAM. Vorig jaar daar ook natuurlijk voor reed. En eh, Bob de Jong die dispensatie had aangevraagd, die heeft voor het team Lange Baan. ...had willen starten hier. Dat is een team bestaande uit lange baanrijders. Want Bob de Jong focust zich natuurlijk ook wel weer gewoon op de normale wedstrijden. Op de 10 kilometer met name. En hij had gehoopt in dat team dan een extra plekje te mogen krijgen. Waardoor Bam uiteindelijk met vijf man aan de start is gekomen. De arbitragecommissie heeft zich daarmee bemoeid. Die hebben gezegd, uh, dat mag niet. Hij mag niet van start gaan. Dus wat doet Bob de Jong? Hij gaat van start bij de B-rijders. En die wedstrijd heeft hij uh, eerder vanavond gewoon uh, gewonnen. Met gemak zou je bijna zeggen. Met twee vingers in de neus. Maar goed, die ploeg dus van Bam, die ploeg van Arjan Stroetigaat, dat is toch wel de grote favoriete ploeg. Verder natuurlijk veel sprinters in het peloton. Een peloton dat nog 118 rondjes af te leggen heeft. Een peloton dat nog steeds compleet is. The air is boiling, sun on the back. The weather in the world, just like Mr. Cross said. But tell me, what's to be done, oh, about the weather in my head? Girl, when you heard me, when you told those lines, it's like a typhoon exploded, Thank you. by morning says great TV Rogue Wave comes high and breaks all over me They may fix the weather and world, just like Mr. Goss said. But tell me Ronald Fagan, weather in my head. Eens kijken in Montreal, daar is de halve finale van de 1500 meter. Zowel bij de mannen als de vrouwen geweest. Sebastian Timmerman. In de Nederlanders uh, doen het best goed in Montreal. Wat dat eerder, je zegt uh, het dus je heel stond. verbaasd bent. Nou ja, vorige week was het allemaal uh, nog niet super. Maar goed, dat is de eerste wereldbekerwedstrijd. En je ziet toch vaak dat de Nederlanders wel even nodig hebben om in dat seizoen te groeien. Uh, wie het trouwens wel goed deed vorige week al was Jorien Temors. Die behaalde al een Olympische nominatie op de 1500 meter. En uh, die goede vorm van Calgary is meegenomen naar Montreal. Want na Niels Kestel dus op de 500 meter heeft Jorien Temors op de 1500 meter ook de A-finale bereikt. Ze wordt tweede in haar halve finale achter de Koreaanse. Harry Cho... Dat is de nummer 2 van vorige week. Dus dat is een hele goede dame op de 1500 meter. En het verschil met de andere dames in die halve finale was toch wel behoorlijk. Termors, dus als tweede door naar de finale later vanavond. Nederlandse tijd vanmiddag in uh, Montreal. Minder goed ging het met Shinki Knecht. Want hij had zijn handen nodig om uh, bijvoorbeeld de Chinees Jun Yu van zich af te houden in zijn halve finale. En uh, de jury bekeek de beelden en keek nog een keer naar de beelden en nog een keer naar de beelden. En vond toch dat Shinky Knecht teveel zijn handen had gebruikt. Oftewel een penalty. En dat betekent dat Shinky Knecht uh, uitgeschakeld is op die 1500 meter. Knecht zien we dus niet meer terug. Jorien Temmors zien we dus wel terug nog later vandaag in de finale van de 1500 meter bij de vrouwen. Ze zijn begonnen in Venlo. Frank Wieluit. Eerste minuut zit erop. Het is nog 0-0 bij VVV tegen NAC. Dat uh, echte degradatieduel dat vandaag al plaatsvindt. En uh, ik kan niet zeggen dat de spanning er gelijk uh, van druipt bij, uh, bij beide ploegen. Maar uh, het vuurwerk had in ieder geval wel een, uh, een vooropgezette reden. Want uh, we gaan knallen, zei onmiddellijk uh, de speaker erachteraan. Dat was dus de boodschap die overgebracht moest worden. Hij moest hem nog wel even ondertitelen. Anders had misschien niet iedereen het begrepen. Terwijl uh, VVV probeert aan te vallen dat over Nederland, de linkerkant. Hoor. Ja, hè? Ja, ja, inderdaad. Maar ja, goed, knallen moet je het misschien toch even ondertitelen... want niet iedereen snapt ze. Omdat het nou eenmaal geen, niet echt een taal is. Maar ja, goed, vooruit. Uh, het zag er in ieder geval wel aardig uit... al hebben we nu nog een klein beetje last van een rookgordijntje boven de koel... Ik kan het allemaal rustig onderschrijven. Om het toch maar ondertitelen een beetje te gebruiken. Tarawola legt namelijk op zijn dooie gemakje de bal op de rand van zijn doelgebied. En zoekt een speler uit waar hij hem graag naartoe zou willen schieten. En kiest uiteindelijk voor Goedelje. Gaat het wel aan met Sijp. En dan zijn we in ieder geval weer aan het voetballen tot de bal over de zijlijn rolt. Dat is nu het geval. En dan kan de rover gaan ingooien. Nak. Is een ploeg die al drie wedstrijden op rij niet heeft weten te scoren. Het is dan ook al bijna 300 minuten geleden dat Nak een doelpunt heeft gemaakt. En dat zal VVV sterken. Zeker ook gezien de eerste helft vorige week tegen Feyenoord. Want VVV scoort nog wel geregeld doelpunten. En Nak is de minst scorende ploeg in de Eredivisie op dit moment. Daar gaat VVV over de rechterkant van het veld. Bal blijft niet in de ploeg. Of uiteindelijk toch wel. Even kijken. Otsu is het uiteindelijk die. Er de bal aan de voet heeft, maar dan verspilt hij hem alsnog. Leurling in de punt van de avond bij Nak, dan. Even terugleggen naar Goedelje. Bal breed in de richting van Verbeek. Die moet dan even terugleggen in de richting van Jansen. Jansen wel mee opgelopen. Het middenveld in bij Nak. maar de bal gaat achteruit naar Luix. Een van die twee centrale verdedigers bij de ploeg uit Breda. De rover, dat gebeurt allemaal weer op de helft van Nak. Daar, uh, ...waar VVV rustig uh, de bal laat rondspelen door de bezoekers... ...die vandaag voor de gelegenheid uh, in het wit spelen. Anders raakt iedereen wel heel erg in de war vandaag... ...omdat ook VVV natuurlijk met gele shirts en zwarte broeken pleegt te spelen. VVV houdt de, ploeg, houdt de bal maar heel kort in de ploeg... dus mag Nak nog even door met aanvallen. Maar doet dat uiterst omzichtig na vier minuten, dus nog 0-0. En dan NEC Roda. Uh, Ronald van der Geer knalt er bij jou al wat? Nee, ik heb, <laughs> ik heb heel weinig horen knallen tot nu toe... En... Zijn er al een minuut of 49 bezig. Hoeft ook niet ondertiteld te worden. Het is matig. En dat is in alle talen wel duidelijk uit te leggen. Na 50 minuten een, een nieuweling bij Roda vanaf de aftrap tweede helft. Dat is Rob Wielaert. Speelt nu als slot op de deur op de verdediging van Roda. Daar stond eigenlijk Davy de Beulen. Die staat nu aan de rechterkant. Want Hupperts is er voor Wielaert uitgegaan. Eens kijken wat dat teweeg brengt in het spel van Roda. Het zal wellicht nog wat behouden door worden. Schot nu overigens van Van der Velde Vanuit de tweede lijn. Maar gepakt door, door Koert. We hebben nog niet heel veel meegemaakt in deze wedstrijd. Veel onzorgvuldigheden. Het is NEC dat het initiatief heeft. Maar ja, na verone voor is er uit. En dat is de creativiteit bij NEC niet in goede gekomen. Van der Velden speelt nu op die positie. Maar die kennen we toch eigenlijk meer als een, als een draver aan, aan de rechterkant. Een, een rechtsbuiten zoals hij ook speelde bij AZ. Zo heb ik hem vaak gezien bij Dordrecht. Hij speelt nu kort achter de spits. Maar heel veel potten kan hij daar niet breken. En heeft nu dus te maken met een, een extra bewaker Rob Wielaard. Want de beulen zal aan die rechterkant toch niet als een puur buiten spelen. Dat is Huppert's wel. Daar heeft De Beulen de explosiviteit niet voor. Roda heeft de bal vlak voor het eigen strafschopgebied. Nou, Wilaert Wordt hier in verwarring gebracht? Ja, door uh, Kolwijk. Verliest de bal dus ook aan uh, de middenvelder van uh, NEC. Maar krijgt dan hulp van Montaigne. En dan kan Roda er proberen uit te komen. Met Flederes, met Afane. Allemaal uh, in de kleine ruimtes. Wordt trechter op het veld. Nou, Tamata dan wel aan de linkerbuitenkant. En vervolgens Flederes. Paasje bedoeld voor Malki. Wordt uh, onderschept door NEC. En dan kunnen Van Eyde en Palsom. Uh, iets gaan bedenken. Daar zit Flederis tussen. Maar met een been iets te veel op het been van de IJslander. Liesveld staat daar met de neus bovenop en geeft een vrije trap aan NEC. een Metertje over de middenlijn aan de Nijmeegse rechterkant. Dus nog altijd 0-0 na 51 minuten in Nijmegen. SS6 won de eerste set tegen koploper Tilburg. Makkelijk. wist in de tweede, Lars? Nou, ze zijn hard op weg om ook de tweede te winnen. Maar makkelijk is het dit keer niet gegaan. Ze begonnen de set door veel fouten te maken. Daar profiteerde Tilburg van. Onder andere Jasper Dievenbach. Had een aantal uitstekende en dat zorgde er zelfs voor dat Tilburg op voorsprong kwam. Een voorsprong van drie punten die ze later in de set weer in moeten leveren. Omdat ze zelf fouten gaan maken. Ja, als je iets wilt doen in deze wedstrijd moet je het beter doen dan dit. Daar is de set voor SSS. Want het is Ted Schoenveld in de ploeg gekomen. Uh, deze set die de bal prachtig via de handjes van diezelfde Diefenbach over de lijn krijgt. Of eigenlijk buiten het veld. En zo pakt SSS ook de tweede set in deze wedstrijd tegen Tilburg. Met 25-22. 20 eerste set dus. 25-18 SSS op een 2-0 voorsprong. Het schaatsen in 70. Gio Lippens. Drie man weg met nog 97 rondjes te rijden. Dat is dus nou niet echt een geweldig lot beschoren. Want zeker als je ziet hoe hard het peloton erachteraan rijdt... dan denk ik niet dat ze veel kans krijgen om echt ver weg te komen. Maar je weet het maar nooit. Want het zijn wel aardige namen. Bob de Vries. Inderdaad, de broer van Elma de Vries die zojuist de wedstrijd bij de dames heeft gewonnen. Natuurlijk in locomotief een diesel waarvan we weten dat hij verschrikkelijk hard kan rijden. Zeker als het op lange afstanden aankomt, zeker als het erop aankomt om gewoon tempo door te rijden in een klein groepje of solo. Bob de Vries hij heeft bij zich Sjoerd Huisman, een man waarvan we een aantal seizoenen geleden wisten dat het een van de beste sprinters van het peloton was. Vorig jaar kwam het er niet uit, allerlei oorzaken, maar nu is hij er in ieder geval weer bij. En de derde man is ook een snelle man, is Jens Zwitser. Ook een man van de lange adem. Zij rijden hier met nog 26, 96 rondjes te rijden. Reizen aan de leiding, maar het peloton zit ze op de hielen. Frank Wielaert bij VVV NAC daar is de eerste goal gevallen. Zeven minuten zijn we onderweg. De tweede hoekschop van Nak genomen door Verbeek precies op het hoofd van Luiks. die keurig inkopt, volledig vrijstaand ook mag inkoppen en dat betekent dat Nak de ploeg die het minste scoorde tot nu toe. Maar de vorige keer dat ik bij die ploeg zat die het minste aantal doelpunten had, dat was Zwolle vorige week en die scoorde. er toen ook ineens aardig op los. Dus wat dat betreft zijn ze bij Nak misschien wel gelukkig en zeker wat betreft de openingsgoal. Want Luiks heeft de score geopend in dat degradatieduel tegen VVV. Nakt dus op voorsprong in Venlo 1-0. Doelpunt Luiks. Serena Williams en Maria Sharapova... staan in de finale van het WK Tennis in Istanbul. Olympisch en wimbledon -winnaar is Williams... klopt in de halve finale de Pools. Agnieszka Radwanska in 2 sets, 6 6-2-6-1. En Sharapova won in de tweede halve finale... tegen de nummer 1 van de wereldranglijst. Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. 6-4-6-2. De finale wordt morgen daar in Istanbul gespeeld. En Wim Ernest wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse Dressuurruiters. Dus het internationaal jurylid is de opvolger van Chef Jansen. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, KNHS, geeft maandag een toelichting op de benoeming van Ernest, die op 1 januari met zijn werkzaamheden begint. Ernest is nu nog jurylid en was in die functie ook actief bij de Spelen in Londen. Tussen 1993 en 1996 was hij al als bondscoach van de Dressuurruiters. Hij leidde het team en Vergunst Vergunsven in 1996 in Atlanta naar twee zilveren medailles. Het is dus, uh, bij ADO Den Haag Willem 2, 2-0 geworden. Dat is de uitslag. NEC Roda is nog 0-0. En VVV staat achter tegen NAC, 0-1. Tot zo, na het NMS Journaal. En langs de lijn, op 1. Bloot. Ik heb wel een zwembroek, maar... Bloot, hè. Porraal die zal ik hem aanwezig. Bloot. Bloot is, is wel lastig, ja. En daarom hebben wij het vaak over nieuwe preutsheid. Bloot anno 2012.